Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een woonwijk in het zuiden van Tilburg is een man neergeschoten. Hij liep met zijn zoontje van tien op straat toen hij onder vuur werd genomen. Met waarschijnlijk een schotwond in zijn been is hij naar het ziekenhuis gebracht. Het kind is opgevangen door de politie en krijgt slachtofferhulp. Over de mogelijke achtergrond van de beschieting in Tilburg is niets bekend. De jongeren die woensdagavond met hun auto inreden op een terras in Genep hadden waarschijnlijk lachgas gebruikt. Dat meldt de Limburgse regionale omroep L1 op basis van getuigen. Bij het ongeluk raakten zes mensen op het terras gewond. Waarom de bestuurder de manoeuvre maakte is nog niet duidelijk. De jongeman uit Ottersum is aangehouden en wordt verhoord. Vanmiddag wordt duidelijk of hij blijft vastzitten. Tot die tijd wil de politie niets over de zaak zeggen.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 Sinds de uitbraak van de coronacrisis belanden fors meer mensen in de bijstand. De instroom is het sterkst bij mensen onder de 35. Dat concludeert Divosa, de Vereniging van Sociale Diensten, op basis van de bijstandsgegevens van gemeenten. In maart lag het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering 56% hoger dan in februari. In april was het 78%. Minister Kaag is niet beschikbaar om de hoogste baas van de Wereldhandelsorganisatie te worden. Dat zei haar woordvoerder voorafgaand aan de ministerraad. Kaag heeft haar eigen zeggen geen verhuisplannen. Kaag wordt ook genoemd als nieuwe partijleider van D66 en vanochtend herhaalde Kaag dat ze daar serieus over nadenkt. Het weer, buien soms met hagel en onweer, ook wat opklaringen en het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. De N247, de weg amsterdam horn is in beide richtingen dicht bij Broek- en Waatland na een aanrijding. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Board. Board. Welcome to the Remix Miss. Me doctor done tell me this, rum is me only medicine. So hey, on the road hey, we drinking it. All oh, day, plenty bites on the road. Where my doctor say it's okay. We drinking, we drinking, drink with me the night time. Drink plenty, you'll be quite fine. 'Cause this boss man, it's my time. We drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood of so, so fed up of this shit. Oh my God. Ah. I done planned for the boat ride, they don't want give me no time, but God know I'm not missing this, because oh yeah, we walking like right, so we saw.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 van ZFM.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 Simples, mas eu te garanto, eu sei fazer. Lelél, Lelél, Lelél, se eu te pegar, você vai ver. Lelélê, Lelélê, você jamais vai me esquecer. Lelélê, Lelélê, se eu te pegar, você vai ver. Lelélê, Lelélê, você jamais vai me esquecer.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 Len len len se eu te pegar você vai ver len len você jamais vai me esquecer len len se eu te pegar você vai ver len len você jamais vai me esquecer É nossa, com a gente vai todo mundo, ó, quero vir len len len len se eu Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, vai me le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, Van nu op ZFM. Ja. Focus, girl, I'm down for your loving Down for my 50, 50. Down for your De pijn terug. Staan we uren op de al? rijdt de trein terug. Het duurt te lang.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 En dus, dus waarschijnlijk spijt, is het woord lied. Ik, De tekst hoort op hetzelfde neer en dezelfde beat Maar soort van gouden sperf op een blok verdriet Conflicten zijn normaal, maar dus de moeders moet niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het gebeurt te laat, ik ga nou, al een al tijdje En we, we moeten door, dit is voor de laatste keer het spijt. ik het Baby, yeah, I know you built like that, Gonna me like a host, baby, show them say you're wicked like that.